Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een kunstroof in Oosterwijk in Brabant zijn vannacht twee werken van de wereldberoemde kunstenaar Andy Warhol gestolen. Die waren opgeslagen in een galerie waar vannacht een explosie was, zegt de galeriehouder. De vier queens van Andy Warhol, de reigning queens. Dat is een uh, belangrijke collectie, dat heeft nu geen waarde meer, want het is niet goed gegaan bij ze. Ze hebben het kapot gemaakt. Dat we kunnen ze terugzien op beelden. De aanslag zelf, de bom is kennelijk heel professioneel geplaatst met een enorme kracht. Maar de roof zelf is zwaar amateuristisch. Criminelen lieten twee andere werken van Warhol achter op straat, waarschijnlijk omdat ze niet allemaal in hun auto pasten. De dieven zijn nog niet gepakt. Meer dan de helft van de provincies levert niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers. Dit jaar en volgend jaar moesten ze samen met behulp van de spreidingswet... bijna 100.000 mensen onderbrengen. Maar dat halen ze dus lang niet allemaal, zegt mijn collega Brian. In, in bepaalde provincies wel, het noorden van het land, Groningen, Friesland en Drenthe... die gaan het wel halen, uh, maar de provincies met de grootste opgave... Zuid-Holland en ook Noord-Holland, uh, Zuid-Holland moet er ruim 19.000, dat is echt een hele hoop... Uh, gaan ze waarschijnlijk net niet helemaal halen. In een brief aan asielminister Faber schrijven ze dat het komt door de plannen van het nieuwe kabinet. Gemeenten hebben geen zin om extra plekken te regelen... omdat ze weten dat die spreidingswet binnenkort toch wordt geschrapt. En goed nieuws, vooral die mensen die bij het kampvuur Wonderwall... of Het is een nacht willen spelen, maar geen geld voor een gitaar hebben... dan moet je wel even naar de bieb in het Overijsselse Losser... maar daar kun je sinds, binnen, sinds kort ook instrumenten lenen. Want veel kinderen vinden een instrument bespelen maar heel even leuk. Nu hebben we het eigenlijk opgelost...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 Het weer nog een grijze dag, met op sommige plekken kans op wat regen of motregen. Het wordt 13 tot 15 graden. In het weekend kouder, maar vooral zondag wel een stuk meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de N9 Den Helden richting Ookmaar. Tussen Petten en Bergen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Loving high. I see love that money just can't buy. One look from you. you got it. Lekker, uh... De man heeft zo'n gouden stem ook, hè? Ja, was... mooi is ja. dat, hè? Heerlijke muziek om uh, naar te beluisteren, hè? Hey, bedankt, Willem. Hey. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook wel eens gezegd worden. Je mag wel een bedankje hebben, af en toe, toch? Ja, ja dat is oh. goed. Ik ga er even voor zitten. Dan ben je goed. toch vitamintjes voor het hart. Ja, ja, zo is het wel. Zo is het wel. En, uh... Zo is dat. Elk mens heeft uh, behoefte... Ja, als je naar de wc gaat. Maar je hebt ook behoefte he? uh, aan, uh, aan een complimentje. Het ach. Ja, ach. Ach, ach. ja. Ach. Ja, nou ja. ja nee, dat is gewoon, ja, nee. dat, hoort, dat hoort bij emoties. En emoties gaan over lachen. En emoties emotie, gaan over janken. Uh, ja, over koffie. En, uh, over koffie niet. gesproken. Er wordt weer een heerlijke bak koffie getapt. Kijk. Kijk. En daar vind ik ook wel weer even, uh, iets, iets om hem op te noemen. Over, als we het toch hebben over complimenten. Ja. We zullen even kijken of ze ons hoort. Ja, ze hoorde ons, geloof ik. Ja. Uh, dat zij altijd klaar staat met koffie. En koek. Koekje erbij. En ja. een verschrikkelijke doos humor en lach en vriendelijkheid. En... Ja, ja, ja. Ja, Gerry, we hebben oh, het er jou. over jou. Ja, binnen, Gerrie, we er net over jou. Ja, ze komt binnen, ze komt binnen. Gerry, we hey. net over jou. Ja, hé, hé. Daar is hey. Gerry, Daar is Gerry. Ja, als er nou, als nou <laughs> meer mensen waren zoals dat. Ze is nu toch weer weg. Dus niemand, niemand, niemand, niemand hoorde. Als, ze, als er iedereen een beetje, beetje had wat Gerry heeft... dan is de wereld een stukje mooier. Ja. Oh, daar ben je. Had je je verstopt? Wat ga je doen? Zij heeft ook een pacemaker... Nee, nee, een peacemaker. Een peacemaker. Ja, maar ja. De, ze heeft een pacemaker. Is dat zo? Ja, daarom noemen ze haar, uh, haar buurjongens die noemen ze ook... ...Gerry en de Pacemakers. Oh ja. Die hebben, hebben ook een plaat ja, ze, ze loopt die, nooit alleen, hè? <laughs> Jerry en <and> de <the> Pacemakers. <laughs> moet je straks maar eens een nummertje van opzoeken. Dat is wel leuk. Ik heb 32.000 nummers meegenomen... ...en jij vraagt om Jerry ja, ja. Ja. en ja. nee, de, de Pacemakers. De buurjongens... noemen Jerry en de Pacemakers. Echt waar? Ja, vertel dat nou eens een keer goed, jongen. Ja, nou ja, goed. Oké, okay. nou... Uh, wat wil je vertellen? Je wil wat serieus nu vertellen. Over... Ik wil iets nou, serieus vertellen. Uh, natuurlijk uh, hebben we, dus, we worden ermee geconfronteerd via radio, tv, kranten en uh, dorpomroepers. Zeg maar, de toestand in Amerika met die verkiezingen op het ja, moment. Ja, ja, ja, ja. Hè, wordt het, wordt het uh, Trump of wordt het... Uh, wordt het uh, uh, ja, Cheryl Duif. Cheryl Duif, wat zei je, Gerry? Kamala. Wie, Garnalen? Gamala. <laughs> Kamala. Ja. Eh... Uh, Kamala Harrison. En ja. de vrouw van George Harrison. Hè? George Henry ja. Ding, Dong, Ding. -dong. Ja, ja, precies. Dus um, ja, ik volg dan een beetje. Mm -hmm. En uh, niet te veel, want anders dan word je er helemaal gek van. Want het is een campagne. Daar word je echt ja. dat is niet te geloven. Meer een kramppanje. Ja, echt. Ja, ik denk, maar wat denk jij? Wat, denk, wat denken jullie? Wat er gaat gebeuren? Ik hoop dat zij het wordt. En niet Trump. Ja. Want dan zitten we weer vier jaar in de kast met. Uh, met, met hem en, uh, en. Ja, goed, het is wel Amerika, maar wij hebben er indirect wel mee te maken. Dus. Uh... Ja, zeg maar gerust direct. Ja, drom. Ik, het, het hoor. Hoor. ik heb er een hard hoofd in hoor. Ik weet het niet. Ja, dat heeft keer ook, maar die is van hout. <lacht> ja. Maar goed, uh, nou. dat, dat, dat wilde dat wil ik gewoon even. Ja, maar even je, je had een nog een, een ander uh, serieus onderwerp. Ja, dat ging ja, over de kaarten. De ja, dat doen we net zo meteen wel eventjes. Ik denk, ik wilde toch eventjes. Nou, uh, oh, dan moet ik nog even dat verhaal kwijt van. van uh, de Jordaan ken je wel, hè? Daar heb je van die leuke Jordaanese Deze kroeg heb je daar gezellig. De kroeg vol met jongelui. Allemaal gewoon lekker zingen met elkaar. En de oude deuntjes en zo. En leuk allemaal. En er zit ook een oud vrouwtje. Die voelt zich gewoon thuis bij die jongelui. Leentje heet ze. Komt er een vertegenwoordiger binnen. Zegt hey kinderen... Ik heb een leuke dildoos te koop. Nou, die kinderen allemaal, de rode boei, die schaamden zich allemaal. Hè? Die dorsten daar ook euh, niet op in te gaan. Maar dat vrouwtje, Leentje, die zegt, ah, wat leuk hoor. Ik heb er wat belangstelling voor. Nou, die tegenwoordig moet je even meelopen naar mijn auto. Ja. En even in mijn kofferbak kijken. Dus dat vrouwtje loopt mee naar de auto. Hij doet die kofferbak open. Oh, ze zegt, ik heb het al gezien hoor. Doe die grijze maar. Hij zegt, ja, je kan alles van me krijgen. Maar met mijn gastenk blijft je af. Ik distacheer mij weinig om weer. Ja, beste luisteraars, let u even niet op hem, let u even op mij, ja. Maar goed, uh, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, ik pa. had net een perfecte brug had ik, uh, geslagen en jij een brug. jij komt met je, met je dikke betta, kom je eraan en je schiet door naar die brug weer stuk. Dat geeft verder niet. Uh, nou, uh, uh, uh, luister Willem, uh, Bridge Over Troubled Water is een brug... Uh, ik heb heb een vriendin van mij gebeld. En ik zei, jij moet eens met Charles gaan praten. En het, uh, ja, en dat zou ze doen uh, eigenlijk. Dus ik oh, hoop, ik hoop nou. uh, dat ja. ze het doet. Ja. Je moet goed luisteren. Ja, focus met Sylvia. Charles, heb jij dan uh, goed geluisterd naar Sylvia? Nee? Ik, ik heb heel goed geluisterd naar Sylvia en ik heb een afspraakje met haar gemaakt. Gezellig. Oh, ja. Ja, ja, vanmiddag gaan we in de duinen gaan we konijnen jagen. Wat ga je doen? Konijnen jagen. Zijn er nog konijnen? Nog? Jawel. Nou, van, waren, van, waren, van, er was toch nee, na vanmiddag, vanmiddag niet meer. Oh nee, want <laughs> <laughs> er was toch weer een ziekte geloof ik met konijnen? Tox, Toxoportmozen? Nee, dat hm? iets anders ook geloof ik. Nee, maar nee, ik ga niet met Sylvia Konijnen jagen. Dat was maar een grapje, hoor. Ja, ja. Dat maar maar geen grapje. geweer, jij. Nee, dat is, zo. dat is zo. Maar een leuk nummer van Focus. Ja. ja. Met nee, nee. uh, tijds uh, van Leer. Je zei het al net. Ja? Tijd van Leer. De nummers die je nooit meer hoort. Ja, alleen bij de boys. Ja, dat bedoel ik. Dat bij ons hoor je dus het. Zo leuk, ja. ja. ja. Maar ja, goed. Uh, we hebben drie mensen hier uh, met een uh, eigen smaak. En leren liggen over het algemeen een beetje gelijk. Dus ja. dat maakt het ja. wel makkelijk. Ja, leuk, hoor. Dus ja. Uh, Gerrie. Ja. Zaterdag. Ja, ja morgen, morgen 2 november. Dan is er, lopen er 4500 deelnemers. Die lopen op het strand, over het strand naar Zandvoort. Vanuit Noordwijk en Wijk aan Zee, geloof ik. Drie dingen, locaties. En uh, dat gaat langs weer en wind, gaan ze langs het strand. En die gaat allemaal om geld op te halen voor de Hartstichting. Goeie zaak. Ja. En dat is dus, dus, je loopt voor een gezond hart. Op uh, morgen, 2 november. En uh, het is helemaal uitverkocht, 4500 deelnemers. Niet te groot. En uh, voor de Hartstichting. Nou, en dat verzamelt allemaal in Zandvoort? Of? Is, is er, ik weet niet exact waar, maar dat. Uh... Nou, dat, is ja, dat is het eindpunt voor mij, Zandvoort. Ja, eindpunt. dus ze komen dus van drie locaties af, naar, allemaal naar Zandvoort, en daar is het, het ja. eindpunt. Ik hoop dat de ja. Vebo genoeg biddenballen heeft. Ja, die gaan extra, hebben extra ingezet. Ja? Vol, vol, volgens mij begint het al ergens bij Wassenaar. Ja, ook Wassenaar. Alle kanten, ja. Het gaat in drie verschillende... Dat zijn afstanden, hè? Dat ligt mm -hmm. er aan hoever... Dus, dus ja. niet alle kanten, maar... En alles uh, eindigt in Zandvoort. Ja. ja dus naja, dat goed. is hartstikke top. Ja, ik had hè? ervan gehoord. Had ervan ja. gehoord en, hoe, en hoe heb ik ervan gehoord? Ja. Uh, KNRM staat er ook. Met een kleine delegatie. Om de mensen een hart onder de riem te steken. Ja, top. En uh, ze te verwelkomen in Zandvoort... En, uh, nou ja, dat, dat doen we met heel veel plezier natuurlijk. Ja, ja ikzelf sta er ook bij. Ja. Ik ben Mooi herkenbaar hoor. aan een rode roos. Ja. Echt waar? Dus nee. Nee, nee, nee, nee. We hebben het over de KNRM. Uh, heb ik ook nog wel een berichtje over. Uh, de KNRM die heeft een podcast met de naam Redders op zee. Ja. 30 afleveringen, 31, 30 afleveringen. Uh, deze staat in de voorlopige top 10... Van de Podcast Awards. Dat is een van de meest prestigieuze awards voor de podcasters in Nederland. Uh, de Boys staan er ook bij, maar wij staan een stukje lager. Maar dat geeft niet. Uh, de nou, KNRM mag er bovenaan. staan. Vindt dat goed. is mooi. Ja. Uh, er wordt ontzettend veel naar geluisterd. Omdat de mensen uh, toch een warm hart uh, dragen aan, aan, aan, ja, naar de KNRM toe, zeg maar. En steun en donaties en dat soort dingen. Ja. Uh, je kunt meestemmen. Uh, om deze dus nog hoger in uh, de ranking te krijgen. Uh, dat kan op post. Even kijken, op podcastawards.nl slash stemmen. Podcastawards.nl slash stemmen. Uh, moet je even opletten dat de naam van de podcast goed geschreven wordt, anders gaan er alle stemmen naar de boys toe. Ik wil. Nou ja, daar is ook niks mis mee. Ja, met me. nee, nee, nee, nee, nee, Ik ben tevreden met wat ik heb. Eh, uh, dus. Um, Oh, ja, dat, dat, wilde, dat wilde ik nog eventjes benoemen. Dus, uh, en, en je kunt er steeds luisteren. En een is op zee. De ja. podcast kun je gewoon ook op terugluisteren. En, je vindt het ook op Spotify trouwens. En, de, en je kan ook nog de tentoonstelling kun je zien in het Zandvoors Museum. Oh, is dat nog steeds? Ja, en ook kan je op de, de borden op de, op de boulevard nog steeds. Waar zien, al die foto's op staan. Met alle foto's. Van de KNRM's. Oh, ja. ja. Kan je nog steeds ja. allemaal zien? Zandvoors is goed bezig. Ja. Zandvoors is goed bezig. In, uh, ja, en eens kijken of het nieuws.nl nog zo ver Ben jij er nog bij trouwens, bij, bij die tocht? Uh... Ja, toch. Ik, ik, morgen kom ik, kom ik aan op het strand. ja Er staan er duizenden mensen mij op te wachten. Wacht even, wacht even. wie ben je nou? Dan kom ik namens Niels.nl. Oké, okay, gelukkig. Als Z-Pier. Z, ja. Zelfstandige zonder personeel. Ja, wie wilde er wel? Kom al. ik met mijn camera het strand opschuiven. Oeh. Ongemerkt sluip ik richting de zee, de kust. En dan uh, zien de mensen mij. En dan zijn ze euforisch. En dan juichen ze: Charles, Charles, Charles. <lacht> nou, sorry hoor, maar ja of nee was genoeg geweest, hè? Nee, maar jij, jij bent er wel bij. Om Ik ben er wel bij om, om wat foto's te maken. Maak je ook een artikel weer? Ja, en nee. er komt uh, een goede collega die komt met me mee. Die is hier ook een keer op visite geweest. Die filmt. Ja. En uh, ja, we gaan samen gaan maar dat vastleggen. Uh, ja, nee, is ja, heel mooi. En zondag hebben we dan de de urban Wall walk in Haarlem. Dus er wordt uh, ja. veel sportief gelopen dit weekend. Want De ja. urban walk die gaat ook door allerlei gebouwen in Haarlem. Mm -hmm. Dus oh? van, ja dus die lopen door de, Adria ja, door de, trappen, de molen dus. de Adriaan, lopen ze ja, doorheen de en, en, en zo. Ja, ik heb daar ooit de de ja. de koepertest gedaan door de urban walking ja, met uh, Tommy erbij ook. De Tommy koepel Tommy test. Koepen, ja ja ja ja ja ja laat dit dat ja ja there it is there it not ja, ja, ja maar die ja. podcast van de KNRM, heb je daar fragmenten van toevallig Nee, nee, nee, nee. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen... Wij verkopen geen nee. Dat luister, doen wij niet. Hey, luister gezegd Mickey Mouse. Nee. Het is, uh, met zo'n podcast is het zo... daar moet je niet zomaar inspringen. Daar moet je echt ervoor voor gaan zitten. En Mickey als je bijvoorbeeld... Uh, ja, je kunt, als je gaat googelen naar Redders op Zee... Podcast, dan kom je altijd op een site waar je ze kunt beluisteren. Dat ken ik uh, voor mij ook op de pagina van de KNR zelf. Nou, maar ook in Spotify. Nou, het enige wat je van mij nou nog kan doen... is nog een keer herhalen waar de mensen dat kunnen beluisteren. Dat zal ik straks nog een keertje doen. Want je legt een wijze hij, man is dat. Hij is de baas, hè? Hij is de baas. Oh, is hij leider Hij is de baas over ons, hè? Nou, nou, nou, nou, nou, ja? nou, no, no, Oh, is, yeah, is dat yeah. echt waar? Ja, is hij leider met een lange ei? Maar daar hij, komt ja. natuurlijk wel de riante salaris wat jullie hier verkrijgen. Uh, <laughs> ja. ja, daar ben, heb ik nog steeds een shock van. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ik ga wel vijf keer op vakantie dankzij dat... Ja. Euh... Met de boot naar Tessel. Met, Met de, de boot nee, naar Tessel. Nee, nou. dat doet mijn vriendin. <laughs> ik laat zich bijstaan door een matroos. Ja, ja. nou leuk. Ik, ik hoor het Kom al je al nog, nog ergens? Ja, dan denk je ja, dat ze naar Afrika gaat. Ja. Nou, ja. nou ja, ze, ver, Afrika, ze verveelt nee. zich in ieder geval geen minuut. Nee. Hear the sirens wail. Well. Somebody's going to emergency. Somebody's going to jail. If you find somebody to love in this world, you better hang on. I coat around my shoulders and I took a walk down through the park the leaves were falling around me chronic city in the gathering dark mm -hmm. on some solitary rock a desperate lover left his mark. he said baby I've changed please come back The makes cloudy. Heart makes very clear. Remember days were so much brighter than the time when she was here. But I know there's somebody somewhere. Make these dark clouds disappear. Until that day, I have to believe. I believe. I believe. Ja, het publiek en allemaal rusten naar buiten toe. Uh, de band is klaar, dus uh, ja, ze blijven gewoon staan natuurlijk. En dit concert is van juli en sommigen bleven staan tot december. En, Dat, uh, is heel lang. Oh, Dat is heel lang. Wat zei je? Wat is er ook weer in december allemaal? Er zijn er, er feestdagen Ja, wel. eerst Sinterklaas natuurlijk. wat is er, Ad, Ad, Advent. Oh, Advent. Ad, oh ja, <laughs> ja Advent. Ja. Nou, nou ja zeg. weer aan? Spring van Sint-Jules laat ik zien. Hoe voor zijn paarden de kuppen neer? Hoe waren je de rimpels? De weer. Ja, nou, wat uh, jongens, wat zullen we nou krijgen? Uh, Goedemiddag. Goedemiddag! Hallo! Sinterklaas! Hallo! Uh -oh. Wel, wat gezellig dat. Wie, wie, wie heb ik op de telefoon? Zie je even zand voor, met de boys in de glas? Met de boys? Er zit er geen girl bij dan. Geen wat? Geen girl. Ja, zit er geen girl? ja maar die zegt nooit wat. Ik zeg nooit wat. Het is onze stille nood, is het. Ah, telefonoot? Oh. Ja, stille vernoot. Telefonoot. Sinterklaas, goedemorgen, middag. Ja, goedemiddag. Oh, ja, fijn ja, u weer te horen. Ik heb prachtig weer. Ik, ik sta aan boord nu. We zitten ter hoogte van Lelande. Wat? Lelande. Dat is een eilandengroep voor de Franse kust? Hè? Ah. Oh, daar. Ja, ja, ja. Ja, ja meren en meren ja. En ik sta hier met mijn goedveegpieten. Helaas... Moet ik zeggen. Waarom? Nou, ik had liever uh, andere pieten. Maar uh, je moet een hele piet zijn tegenwoordig. Of wil je daar nog uh, uh, binnenkomen in Nederland? Ja. Uh, want zelfs als je op Facebook een fotootje plaatst, word je eraf geflikkerd. Oh ja, ja. Jij, zeg maar de taalgebruik. Ja, inderdaad. ik ben daar een beetje cru om, want ik ja. vind dat een beetje vervelend eigenlijk. Ik kan me dat helemaal goed voor. Ja, ik ben ja. als Maar beetje... wat, is, uh, wat is de planning? Uh, wanneer komt u aan, Sinterklaas? Ik heb een plan uh, en ik heb ook een ding, dus ik heb ook een planning. Ja. Want ja. je begint met het Engelse beschieten. Ja, maar, ja. maar je bent, bent uh, ja. meertalig, hè? Ja, ik vind hè? het wel wonderlijk hoor, die film, maar die spreekt wel alle talen Ja, zeker. Ja. Planning, ja. Planning. Ja. Planning. Ja, uh, planning waar doet me dat dan denken? Fleming, Fleming of James Bond? Ja. Ja. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. ding. Ja. ja, nee, maar goed, daarbij, daar hebben we het nu niet over. Maar ik was eigenlijk benieuwd, wanneer komt u aan in Nederland? Wanneer uh, kom ik aan in Nederland? Nou, ik heb uh, in mijn agenda staan, ik weet niet of het klopt, hoor. maar 16 november op een zaterdag. Ah. Een zaterdag uh, in november. Waar kom waar, je aan dan? hadden ja. zaterdag in november. Ik, ik zing ook nog leuk hè, ja. op mijn leven. heb je niet dat? Uh, ja. Volgens mij heeft u weer een glaasje boerenjongens op. Want uh, ik kom aan in een plaats... Dat zou je niet, uh, ik, ik, had, ik had gehoopt, ik had mijn zin gezet op vijf vrouwenlanden. Ja, maar het is die, helaas uh, weer vijf herenlanden geworden. En dat ligt bij Viale. Ja, en bij ja, bij Utrecht. Ja, kan ik ook bij Utrecht. Bij Utrecht. Ja, ja Utrecht. Utrecht. Utrecht, bij mij Utrecht. Ja, Utrecht, ja. Ja, ja. Eh, en je, je hebt ook boeren die, die, die, die dreggen naar hun zwijnen. Ja, is in, in ja. Zwijndrecht. Een boer ja. die naar zijn Zwijndrecht. Ja. Ja. Dat ken je ook wel, hè, Willem? Maar wat doen ze in Sex BNN? Dat was een grapje, Willem. Oh, dat Even gaat lachen, je. jongen. Kom op. <laughs> Die film, wat een humor hebt die man ook ja, niet te geloven. Laat het gelijk uit. Zeg, iedereen de humor liggen op straat. Ja. ja, maar ik kom 16 november in, in uh, vijf uh, heren dus. Ja, en, en de 17 moet ik ergens op een plaatsje zijn aan de Nederlandse, aan de Noord-Hollandse kust. Ja. Stappers aan zee? Nee. En er is, nee, is ook een circuit, is daar een circuit? Oh, ik circuit? weet wat Ja, circuit. ja. ja met, met een jongen, en, uh, die heet Max en die kan heel ver stappen. Ah. Ja, die loopt eigenlijk helemaal gek. En, daar uh, komt u dan aan? Nou, nee. ik hoop niet nee. dat ik aankom, want ik, ik, ik, ik ben juist, af, ben ja. juist een beetje afgevallen. Oh, oké. Okay. Dus. Maar goed, ik kom, nou ja, Ik kom inderdaad aan in Zandvoort ook, ja. met een uh, gevolg. Met een gevolg? Met een gevolg van de roetveegpieten helaas. Hij heeft dat gevolg? Nogmaals helaas. Ik, ja, ik, we, ik vind ja. daar helemaal niks aan. Ja, ik wil die roetveegpieten niet beledigen. Hoor. Nee. Eh, zo is het ook. Want ze helpen me even goed. goed hè. Maar die, die echte zwarte pieten die ik had vroeger. Eh, vroeger, heel vroeger. Echte zwarte pieten. Maar waar zijn die allemaal gebleven? Ja, die zijn er nog steeds. Hè. Die zijn zijn, er ja, nog... Die, die opereren nou uh, geheim incognitie, jongen. Oh, okay. Ja, die sluipen nog steeds over de over dagen. De dagen ja, ja. ja zeker. Ja. Die zwarte pieten zijn er nog steeds. Gelukkig maar. Ja, maar, maar, maar, maar ik moet ze wel verborgen houden, want ik word wel in de gaten gehouden. Nog nacht, ja, ja. Nacht, ja, dat heeft ook alles te maken met me too, hè. Me too. Dus me too is de slachtoffer, hè? me too. Ja, me too. Me, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. me is ook het slachtoffer, me too. Zo. Ja, ja. Ja. Willem? Ja, nee. Ja, dat nee, was ook uh, een... Dat, was, uh, toch? dat ja. was toch ook Engels? Me too? Me too. Ja. Ja. Me too. Maar ja. zo dat is ook wel weer Chinees. Want dan zeg je altijd bij bijvoorbeeld bij een Chinees restaurant, bij je zegt me too, zegt Sambal bij... Ja, ja, ja, ook dat, ja, ja, ook. Ja, ja nee, dat, nee. Uh, die, die, dat, dat heb je dan, hè? Ja, ik zat laatst in de dineren diner bij een Chinees. Komt er zo'n meisje naar me toe. Sinterklaas, wil u me nu? Ik zei, nee, na het eten, lieve kind. Nou ja, zeg. U krijgt ook ontzettend ik veel ont mensen komen naar u toe, hè? Ont ont ontzettend veel bezoekjes. Ja, ja. Als, uh, als Affairzoekjes als Sinterklaas, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, hebben jullie een verlanglijstje opgesteld? hoe zit dat... Nou, niet echt, eigenlijk. Heb je geen wensen meer, Gerry? Heb je alles wat je hartje begeert? Ja, Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Maar kan je wel een leuk liedje voor me zingen, dan? Nu? Ja, een klein liedje. Nou, uh, kijk, nu gaan we over op het blokje live gezongen. Dus doen we gewoon de studio muziek even uit. En dan. Uh, ja. Gerry, ik, ik ga voor jou applaudisseren. Dames en heren van de radio. Sinterklaas vanaf Lellande op de boot gaat genieten van de Rockster Gerry. Zie, gins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in. Ik, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer? Hoe waaien de wimpels al heen en al weer? Ja, mag, mag ik een stukje met je meedoen? Ja. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Die zoet is gelijk. Die stout is er ook mee. Oh, lieve Sint-Nicolaas, kom ook bij mee. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Nou, wat prachtig. Ja, ik gezong, vind dan. het helemaal geweldig, natuurlijk. Ja, maar ik goed, voorlopig, het... uh, je bent er even onderweg. Ik ben nog even onderweg en er komt dus de 16e aan. En de 17e in de zon, grijp het op. Ja, ja, ja. ja. Dus tot die nou, tijd leuk, kunnen we hoor. zeggen, ja. we hebben tijd genoeg nog. Ja. Met, met, met, met, ik zou het liefst met mijn originele... Oh, de Brits Dekker, die kennen jullie wel. Brits, ja, dat, van het paardenvrootje. ja het het paard, ja, ja. ja. Die had een hele, hele wijze opmerking tijdens de wereld draait door. Toen de zwarte pieten dreigden afgeschaft te worden. Ze ja. zeiden van... Want ze werden, ik werd beschuldigd dat ik slavendrijver zou zijn. Oh. Dat die Pieters dus slaven zouden zijn. Die als slaven zouden werken. En Brits Dekker had een prachtige opmerking. Weet je het? Ik niet nou, die zei dus van, uh, slaven, hoe kom je erbij? Ze werken maar drie, uh, drie weken per jaar. Nou, nou, ja, dat, uh, dat, nee, uh, ja, echt. Ja. Een, dat heeft Brit Dekker gezegd. Dat heeft Brit Dekker gezegd. Dus het was helemaal niet zo'n dromaatje. Ah, ja. Britt moet nog een hoop leren. Uh, wat dat betreft heeft zij, uh, heeft zij toch nog tijd genoeg. Sinterklaas, dank je wel. Nou, leuk dat ik ja, even daar. het over twee weken dan maar, zeg ik. Ja. Over twee weken, dag allemaal. dag. Dag, dag. dag Sinterklaas. token Tijd genoeg. Schitterend. Je kan oh, ja. zeggen, doen maar of doen maar niet, maar we doen maar wel. Doen ja, wel ja, we doen dat wel. Het was ook ernstig, Dit, dit, dit was, ergens, een, een was ernstig. Een ernstig nummer. ernstig, ernstig, ernstig nummer. Ernstig, en, dit, ja. was, en ook Jan. Het was ook Jans. Een ja. Jans. Ja. Ik krijg wel reacties dat uh, wij een beetje van de uh, siksjes afgestapt zijn. Nou, dat is helemaal niet waar natuurlijk. We draaien gewoon wat leuk is, toch? Ja. Waar, je, je, wij, even, waar zijn we van afgestapt? Siksjes. We zijn gewoon naar de, leuk, de leuke muziek. Ja toch? Gewoon de, de lekkere. Niks met zichtjes. Nice music. Nice ja. music. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja. Heet er, is er ook niet de groep die de Nice heet? De Nice. Ja toch? Niet dat ik weet. Nice en, of Mais? Nice, nee. Hoe oh, leuk. En ICE. Oh. Volgens mij bestaat niet. er een groep. Ik zal het dus even googlen. Zoek jij een zoek jij Ik zal even googlen, luisteraars. Mag ik ondertussen afscheid nemen van jullie? Want ik moet de trein hebben. Ik wil graag op tijd op het uh, perron van... De, ja, uh, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik wil ja. alle luisteraars, allemaal een gezegend weekend wensen. We hebben het nou. En, en wat mij betreft, tot over 14 dagen. Ah, ja, oké. Okay. En ja. dan is het de 15 november. En dan de volgende dag komt Sinterklaas aan. Daar ben ik ook bij. Ja? Daar ben ik ook bij. Graag ben ik erbij. Is bij? Heel gezellig ook. Nou, allemaal tot dinsdag. John Lennon, nee niet John, <k Wil je iatori> niet John Lennon. Wie was het nou? Stevie, nee. nee, lampenkap, nee, uh, het, uh, uh, uh, uh, El met Elton. El El El El John. Ja, ja, ja, ja, dat was het, dat was het, dat was het. Ja, nou goed, Elton John. Maar goed, hè? en maar jij, hebt, uh, het weekend, uh... <coughs> het heb ik het weekend? weekend al aardig vol zitten dan? Ik heb het weekend heel vol zitten. Ik, ik moet, uh, zaterdag hier naar Zandvoort en zondag naar de, de Urban Walk in Harlem. Ja, en doe je er zelf ook aan mij of niet? Uh, nou, beperkt. Oh, ik loop van de ene straat naar de andere. Op zich al een urban walking. Dat is het, ja, en ja. dan uh, om, om mensen uh, op camera vast te leggen. Die bevries ik dan. Ja, die bevriez ik. Het oh. is namelijk zo dat uh, als je je camera, de sluitertijd van je camera. bijvoorbeeld op 1,500ste zet. Mm -hmm. dan, dan, dan wordt het beeld 1,500ste van een seconde. Vastgelegd. Dus ik kan je voorstellen, dan zie je totaal geen beweging. Dan is nee. het echt strak. En ja. dat noemen ze in het fotografiejargon ja. bevriezen. Bevriezen, ja. Ah, okay. Koud kunstje. Ja. Ja. Ja, ja. Echt een koud kunstje. Ja, ja ik, ik heb daar niet zoveel mee. Ik heb er totaal geen verstand van, dat weet ik allemaal niet. Oké, okay, oké. Okay. Ik ook niet, nee. Nee. nee. nee. Nou Willem, uh, uh, we naderen de klok van 12 uur. Ja, we hebben nog dikke tien minuten nog. Jongen. Ja, en, en, maar dan komt er altijd, wat jou betreft, een hoogtepunt aan muziek. Want dan, dan heb je altijd iets speciaals. Een uitsnijter. Ja, ja, een uitsnijter, ja. ja, ja. Ham kaas. Een, uitsmijter. een dit keer? Ham cheese. Lekker. Uh, di die groep, ham cheese. Ham cheese, ja, die heb ik. Ja, die heb je. Ja. wat hoor Nou, door. dat is goed. Dan, dan, dan, dan kan ik zeggen, ik heb jou. ze Jubie uh, 40 en uh, Christy Heinz. En Christy Heinz, ja, die is van de pretenders natuurlijk. Maar dat weet je ook wel. Yeah. Ja. Hallo, mag, mag ik ook afschrijven jullie nemen, jongens? Ja. Ik, moet, ik, ik moet er echt ja, vandoor ik gaan, hoor. Ik ga er vandoor. Ja. vandoor. Mama, ja. ga mee? Ja, ik ga er ook mee vandoor. Mag ik jullie ook gedacht zeggen? Willem, ja. tot ziens, schrijven. Ja, nee, ja. We Fijn hebben veel leuk gezongen we ja, net. Dank je wel. Was het gezellig, <laughs> Ja, ja, ja. er een beetje hees van, hè? Ja, ik ben helemaal... Ja, ja. Nou, mama, dat verwacht. zit dat mensen niet zo op te jutten? Doe nee, het altijd, is, hè? Mijn ja, ja. moeder is wat dat betreft zo ontactisch. Wat is die? Ontactisch. Ontactisch. Ja. Nou, is, dat, zeg, dat zeg je, jij hebt het over je moeder, eigenlijk. Hè? Maar ik wil het eigenlijk over iemand anders moeder hebben. Dat vind ik eigenlijk uh, net zo erg. Nou, tot ziens allemaal. Daar. fijn weekend.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 So, why don't you leave my alone? And the operator says 40 cents more on well, the next.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 Hij is echt vreselijk. Uh, hij is jouw. vreselijk, die man. Die man, vreselijk. Die man die is vreselijk. Nee, uh, ik, zag, ik kreeg een berichtje uit uh, heten. En heten dat ligt bij Raalte. Raalte oh. ligt bij Deventer. En oh. Het ligt allemaal in Saland. Waar de oh. bokkers wegkomst, zeg maar. Oh. En, uh, ik maar... heb gegeten van ja, de week... Ja, we gaan naar Tessel. Kom goed. Ik heb gegeten van de week in Twello. Oh, het Niet wel. O Twello, dat is een stier. Een dorpje. Ja, en maar in Dewelle. Dewelle. ja het dorpje Twello bij uh, Dynasty... Deventer. Dat is de oh, enige en het Chinees het... daar in de en buurt. En lekker? Fantastisch. Dynasty. Fantastisch. Dynasty. Dynasty ja. Ze, ja. En wat hebben jullie voor gegeten? Uh, een mihoengerecht met babi pangang. Ja? Sambal bij. ja. En een, ja. een mihoengerecht met uh, Chinese garnalen. Oh, lekker. Dus lekker. Uh, uh, Leroy had babi pangang, ik had de ja. Chinese garnalen. Ik uh, maar... vind het lekker, een Chinese garnaal. Ik, ik versta die dingen niet. Ah, oh, ja, dat is heerlijk. Oh. En was dat niet duur? Want garnalen zijn heel duur, hè, op het moment, hè? Nou, nee. Doe het mee. We, ja. Ja, geloof, vier, zijn een zijn van anders. Vier ja. ja. Bij de Chinese kanalen ben je het, hè? Bij de Anderspress. Die dan zijn die anders, anders ja, die hoor. Zijn die, anders, Chinees, ja. die Chinese kanalen zijn heel anders, hoor. Ja, ja, ja. Dan kan ik er wel zeggen, die worden ook anders vis. Ja. Die worden heel anders uitvist. Ja, dat geloof ik niet. Ja. Maar goed, nee, maar even serieus. Ja, dat, was lekker. Ja, waarschijnlijk. Ja eh uh, dynasty ja dat een een naam, naam, ja, naam ja ja ja nee wat nee, ja, is een Chinees restaurant zeggen zeg geen dynasty maar dan zeggen je dynastie dynastie, dynastie. Ah. Ja, Dat is Chinees, dat is Chinees voor, uh, als je gaat vertalen, dan is dat Chinees voor Dynasty. Op de valreep, wat gaan jullie doen in het weekend, behalve dan morgen die, die uh, strandloop? Nou, morgen hebben we die strandloop. Nou, daar ik wel en, naar, en, uh, ga ik wel naar kijken. Jij gaat er naar kijken. Ja, en wat ga, kijken. Ik nou. ga je nog meer voor, voor leuke dingen doen, Gerry? Vertel het eens aan de luisteraars. Ze zitten allemaal aan hun radio, die Ja, nou, dat ga ik niet vertellen. <laughs> nee, door, <laughs> door, door, niet doen, niet doen, niet Dat ga vertellen. Nee, nee, nee, nooit. Nee. nee, dat, nee, dat nooit hou ik voor mezelf. Handtekening uitdelen, voor mezelf. Je gaat toch handtekeningen uitdelen? Dat zou je toch doen? Nee. Bij, de beweeg, bij de beweegbank zou je toch... Uh... Ik ga morgen ja? naar het strand en dan ga ik kijken of het event komt van Nieuws.nl. Zand van oh, nieuws ja, ja. Zal ik misschien even een zijn potje slaan? Oh, ik zou, jef, het doen. ik ja. zou het doen. Ja. Zal ik hem even zand in de ogen gooien? Ach, jezus. Ach, jezus, ach, jezus, Maak ik er ach, een foto jezus. van? Maak ik er een foto van? <laughs> <laughs> oh, wat zijn jullie erg. Nou ja, goed. Maar euh, jongens, het zit erop. Helaas, pindakaas, drie uur lang. Alleen ja. maar serieuze onderwerpen. Maar wij komen terug. Leuk. Wij komen terug. Hele wij leuk. komen terug op 15 uur. Met met, met, met, ook met Sinterklaas, denk ik nog niet. De boy. Nou, <lacht> Zie, je, kan de ja. boodstoel met Spanier. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat, dat weet ik niet of het goed ja, heilig is. gezellig, ik hoor. Ik heb geen He? idee, Willem. Ik heb geen idee. We gaan het, we gaan het allemaal We begin. kunnen toch bellen? Ja, we kunnen, we kunnen het bellen. Oh ja, we kunnen volgende we keer wel we bellen. even bellen. Pring, ja. ja. Nee, volgende keer. Of oh, volgende keer ook. Okay. Luister dan nog eens een keer. Luisteren, <laughs> hè? Nou, ja. Hé, hey, ik wens nou. jullie in ieder geval een prettig weekend. Ja. Heel fijn, was weer gezellig. Jullie ook een fijn weekend. En ja, uh, weekend, kent dat niet? Gerry, bedankt voor de, voor de overheerlijke speculaties. En de heerlijke koffie. Graag gedaan. En Sharon, ook bedankt voor dat alle genul van nu. <laughs> dat is ook wel fijn. Hoezo nog? Hoezo nog? Hoezo nog? Ja, <laughs> ik, heb, ik, ik, heb ik heb me een beetje ingehouden vandaag. Ja, echt waar? Ja, ja waar, echt waar. ik heb weinig gezegd toch? Het was rustig.